Langs we zijn er nog tot 11 uur. We beginnen in Eindhoven bij PSV tegen Nak Breda, Rachnani Net op het moment dat ik me toch wat zorgen begon te maken over PSV. Maakte PSV de 2-0. Een slechte bal nu. En het is Man die de spanning in de wedstrijd terugbrengt. Want het is 2-1. PSV maakte 2-0. Een minuut of zes geleden deed dat via Schwab. Maar de bal uiteindelijk via de torso van Man En ik denk dus een eigen doelpunt. Weer een corner die binnenvloog. En nu gaat het helemaal mis En de missen van Brenet Die zo de bal inlevert op de instormende Sadikoumar. Die komt de keeper tegen door de benen van de doelman. Het is 2-1. Goed, dan gaan we kijken of er gescoord kan worden bij Andy bijvoorbeeld. Bij Aro de AZ. <laughs> Volgens mij heb jij voorinformatie. Zeker. Het is 1-0 voor AZ. Een prachtige goal. Echt des AZ. mooi voetbal. Goed werk ook van Björn Kuipers. Die een overtreding op uh, Mietje of op Swenson niet uh, doorgaan. En dat uh, doorgaan dat heeft uh, uh, effect opgeleverd. Want de bal kwam bij en Jan Baks, die gaf hem voor. En een prachtige goal van Wout Weghorst, De international zorgt voor zijn dertiende van het seizoen. De eerste van de avond en wel voor AZ. Tegen ADO, 1-0 voor AZ. Nou, ook wel eens kijken of er gescoord kan worden... bij Willem 2 tegen FC Utrecht, Jan-Vincent. Ja, poets die glazen bol maar op, Robert. <laughs> het is 0-1 geworden. Willem 2 uh, dus op achterstand. Utrecht de voorsprong, een doelpunt van Kerk. Dus een mooie aanval aan de linkerkant voorzet van Emmanuelson en Kerk staat precies op de goede plek. Hij hoeft zijn voet er alleen maar tegenaan te zetten. En Wellenreuter is kansloos. Utrecht terecht op een 1-0 voorsprong bij Willem II. Nou, eens kijken of er al eentje in het mandje ligt ook bij Edwin Peek. Ja, er wordt natuurlijk gescoord bij het Corval diep in de tweede helft. Inmiddels nog ruim een kwartier te spelen. En het verschil is maar liefst 10 in het voordeel van PKC tegen Fortuna. Fortuna won de eerste halffinale in deze best-of-three. Maar nu staan ze tegen een achterstand aan te kijken van een verschil van 10 maar liefst. Kan een hoop gebeuren in een korte tijd, naar hè? Ja, het ging me even te snel, want het was Easy Mat die uh, die bal uh, inleverde bij nader zien. Nou ja, een fout bij PSV, een beste achterin. 2-1, 66 minuten op de klok. Bergwijk geeft gas, Bergwijk gaat schieten en... Uh, nou, wel een meter of twee naast toch uiteindelijk. Vanaf de kop van het strafschopgebied langs de kruising. Maar wat ik zeg, uh, ruim langs die kruising uh, bij uh, Nigel Bertrams. 2-1. Het is nog niet gespeeld. Je kunt het misschien horen. Het publiek van PSV gaat erachter staan. Tempo is nu wat hoger bij PSV. Dat heeft over in grote delen van deze wedstrijd te laag gelegen. Toch ook wat onzorgvuldigheid af en toe. Terwijl dat wel mogelijkheden opleverde. Een wissel overigens nu bij NAC. Waar nou, Pablo Fernandes in de ploeg komt voor Ambros, Een nou ja, aanvaller voor een aanvaller, kun je zeggen. En we wachten dan op de doeltrap van Bertrams, die ongelukkig werd verschalkt. Door uh, zijn eigen spits. Maar die maakte dat even later dus uh, goed. Want kon af op het doel van PSV. Met dus hulp van, uh, ik denk, Izimat. En niet Brunet. Dan is dat maar rechtgezet. En Nak opnieuw in de aanval met Fernandez aan de rechterkant. Punt van het strafschopgebied. Hij uh, zoekt het duel met Izimat. En uh, Sadiq Mar krijgt hem net niet in de voeten. De bal komt wat uh, achter, die uh, Sadiq Mar, Maar daar uh, was Nak opnieuw gevaarlijk. Dit is een leuke fase in de wedstrijd wat heet. Goeie onderschepping op het middenveld. Pablo Mari voor Nac Angelino. Die echte rusjes kan maken. Dat hebben we vaak gezien dit seizoen. Pas de tweede keer nu in de wedstrijd. Wel langs Arias. En dan de bal door Sadikoumar. Wat achteruit gespeeld is het Manu Garcia wel... Die hem heeft opgevangen, ziet ruimte bij Pablo Fernandez aan de rechterkant. Maar die bal komt van links, is lang onderweg. En PSV zit ertussen. Bergwijn nog uh, ongelukkig in dit duel. Speelt hem nu ook niet lekker af naar de as van het veld. Waar een overtreding wordt gemaakt door Pablo Mari. Die is bij aardig wat opstootjes betrokken geweest. Maar kreeg nog geen geel, dat krijgt hij uh, nu wel. En bovendien een vrije trap voor PSV. Ramselaar wordt echt ondersteboven gekeveld Door die Pablo Mari, de aanvoerder van Van NAC. Maakt ook ruzie met Lozano. Die liet zich verleiden tot opnieuw een slaande beweging. Daar gaan we nog wat van horen. Na deze wedstrijd, dat weet ik zeker. Een moment dat niet door scheidsrechter Paul van Boekel is beoordeeld. Maar goed... Dat is voor later zorg. Van later zorg is de uitdrukking als je hem goed gebruikt volgens mij. En dan gaan we kijken nu naar die vrije trap. Lozano, halverwege de helft van Nak. De bal ligt centraal op de helft van Nak. Hoog ingezet, Ja, veel te hoog voor niemand in te koppen. En dus is het spannend in Eindhoven met die 2-1... En dat PSV het zover heeft laten komen. Dat is echt olie-olie-dom. Want zo dreigt opnieuw een moeizaam thuisduel voor PSV. Wel 2-1 na 69 minuten. ado ah, het dus 0-1 en weer weghorst. En die. Ja, mooie goal. En weer Ali reza Jahanbakhsh met de voorzet. Zijn tiende assist al in dit uh, seizoen. En ook al dertien doelpunten gescoord. Nou, dan ben je redelijk belangrijk voor je ploeg. Maar ook uh, Wout Weghorst zijn dertiende doelpunt. En het was een hele fraaie, goed uh, werk van AZ. Weer gewoon goed gevoemeld. En vlak daarna... Dat had het 2-0 moeten zijn. Prachtige actie van Guus Til, die andere international. Hij uh, leek Idrissi helemaal perfect uh, uh, uh, klaar te stomen om het uh, doel in te schieten. Maar Idrissi schoot net naast. En zo blijft het dus 1-0 voor AZ. Nu balbezit voor Swinkels, de keeper. Van Ado. Die uh, er niets aan kon doen. dat die goal erin ging. maar er wel iets aan kon doen. dat de bal over de zijlijn gaat. Want dan schiet de bal veel te hard naar voren. Inworp gekomen bij Ron Vlaar. die uh, geen problemen kent. voor ons nog goed eruit ziet. Uh, natuurlijk, hij is uh, stevig. altijd al geweest. maar ziet er afgetreden uit. Mooie paas op de slop. dat is aan de linkerkant van Idrissi. Idrissi gaat lopen met de bal. trekt nu richting uh, het strafschopgebied. bal breed op Ali Reza Jaanbaks. bal breed terug. En dan is het Koopmeiners die de bal in de diepte geeft op Wijnbal. de opgekomen eh, linksbeekbal voor het doel oh daar gaat hij bijna een eigen doel dat scheelt heel heel heel weinig de kanon die de bal helemaal verkeerd raakt. En die bal gaat maar net over het doel. Zelfs volgens mij via Swinkels over het uh, eigen doel. De voorzet vanaf de linkerkant is goed. En Kanon, oh, hij mist de bal. En daardoor, hij staat ongeveer een halve meter voor Swinkels. Uh, moet Swinkels uh, ja, eigenlijk met de ogen dicht die bal proberen te raken. En dat lukt. En die bal gaat maar net over het doel. Hoekschop AZ vanaf de linkerkant. Komt nu meteen voor het doel, wordt gekopt. Maar naast het doel van Swinkels. En zo blijft het 1-0 voor AZ dat veel sterker is dan ADO. Ja, Kerk dus 1-0 voor FC Utrecht bij Willem 2 op dat uh, moeilijk te bespelen veld. Jan Vincent van Zuiden. Ja, het valt me eigenlijk nog mee hoe moeilijk te bespelen dat is. Want voorlopig rolt die bal nog lekker. We spelen 25 minuten. En uh, ja, het blijft regenen. Het komt nog steeds met bakken naar beneden. Maar toch, uh, ja, voetbal, voetbalt Utrecht uh, echt goed vanavond. Dus dat uh, ja, voorlopig heeft het geen invloed op het spel van uh, de domstedelingen. En uh, ja, ze staan dus ook terecht met 1-0 voor. Heeft Willem 2 dan niks laten zien. Nou, dat is ook weer niet zo. Want een mooie schot gezien van Rienstra vanaf de rand van het strafschopgebied, daar kon Jensen de doelman van Utrecht nog. Nog maar net een handje tegenaan krijgen. Het levert uiteindelijk een hoekschop op. Maar ja, dat levert er dan weer niets op. Maar ja, dus één kans gezien voor Willem 2. Maar het is toch echt Utrecht dat bepaalt. En dat dicteert hier op het veld. Ook nu weer in de aanval met Kerk aan de rechterkant. Krijgt de bal van Kleiber. Maar dan zit Chirivella daartussen van Willem 2. Dan moet het snel gaan. Dan kan er een counter komen met Frans Sol. Geeft de bal mee aan Elhankouri. Aan de linkerkant van het veld. Die eh, zet een mooie schaar in. Probeert de achterlijn te halen. Lukt niet. In tweede instantie kapt hij dan Strieder nog een keer uit. Nog steeds Elhankouri. Die geeft heeft hem dan mee, dan komt die bal voor. Maar die wordt weggewerkt door Leeuwin. Die bal haalt de zijlijn uiteindelijk net, denk ik. Hij rolt door een plas en hij gaat wel over de zijlijn. En dan mag erin gegooid worden door Willem II. Dat dus ja, iets moet proberen om ja, wat van zich af te... Bijten, want dat lukt voorlopig niet tegen Utrecht. Dat uh, beter is. Het is nu de ingooi. Dus voor uh, Willem II, een meter of 10 vanaf de hoekvlag. Waar uh, de bal ver het strafschopgebied ingegooid wordt. Doorgekopt door Liefdink. Daar staat Sol. Daar staat Haai op de rand van het strafschopgebied. Daar staat ook Lewis. Fernando Lewis kan die schieten. Die kan schieten. Mooi schot van Lewis. In het korte hoek zit Jensen er nog met een handje aan. Volgens mij wel. Het publiek ziet dat ook. Maar scheidsrechter uh, Kamper ziet het niet. Die geeft een doeltrap. Maar uh, toch weer een wapenfeit van Willem II. Even in de herhaling kijken of die bal echt Geraakt het is een mooi schot van uh, Louis en het is uh, ja, zeker Jensen. Dit had een hoekschot moeten zijn, maar uh, ja, Willem 2 krijgt hem niet. Het blijft 0-1 bij Willem 2 Utrecht. Jan Vincent van Zuiden in Tilburg bij Willem II tegen FC Utrecht. Is het 0-2 geworden. Schitterende goal van Sander van der Streek. Na een half uur spelen Utrecht dus op 2-0. En we gaan naar Eindhoven. Ragnar. 3-1 voor PSV. En een uh, kwartiertje voor tijd lijkt dat dan toch wel de beslissing... voor uh, de ploeg van Philip Koku. 3-1 bij PSV. NAC. En wat is nakt dit seizoen toch ontzettend kwetsbaar bij Hoekschoppen. Want dat geldt ook nu. De bal komt vanaf de rechterkant. Wordt verlengd volgens mij zelfs door Van Ginkel. En dan eh, wat verderop in het strafschopgebied. Opgepakt eh, door De Jong. En die eh, jaagt hem tussen wat spelers door. Van een meter of 10, 11, 12 afstand. Hard in de touwen achter Nigel Bertrams. En eh, 3-1 voor PSV. Dat de laatste minuten het gaspedaal wat eh, verder indrukt. tempo opvoerde met wat meer overtuiging begon te voetballen en dat betaalt zich uit. Tegenak 3-1 en we gaan terug. Maar de vraag is eventjes naar wie? Ik zou zeggen meld jezelf. Jan Vincent. Ja, 2-0 dus voor Utrecht bij Willem II. Het is weer een goede goal van de streek. Op de rand van het strafschopgebied krijgt hij hem aangespeeld. En hij haalt met een vlammend schot in de regen haalt hij uit. En keeper Wellenrood zit er nog wel even aan. Maar het is te hard. Hij kan hem niet pareren. En dus is het van de streek met alweer zijn achtste doelpunt van dit seizoen. En dat was ook op het moment dat Willem II met tien man speelde. Want Frans Vol had een hoofdwond. Hij komt nu weer terug in het veld onder applaus. Maar we gaan eventjes naar Den Haag en die. Ja, het is weer, weer een doelpunt voor AZ. Het is 2-0 voor AZ. En weer een prachtige. Nu is het Idrissi, die een lange aanval van AZ weet af te maken. Swenson, bal voor het doel. Overstapje Til. En dan even klaarleggen door Weghorst. En... Buiten het bereik van keeperswinkels scoort Idrissi 2-0 voor AZ. Ik moet er wel bij zeggen dat een minuut geleden het eigenlijk 1-1 had moeten staan... toen een van de grote talenten van Ado daarna, Goppel, de bal uitstekend vrij maakte bij de achterlijn. Bal er echt op maat gaf op Johnson de spits. En die kopte ook, maar hij kopte recht in de handen van Bizzot. En dan een minuut later de goal van AZ. 2-0, AZ leidt tegen Ado. Terug naar Jan Vincent over dat vlammende schot in de modder. Wat een mooie tijden. Ja, zeker. Maar het uh, werd wel 2-0. Of 0-2 moet ik zeggen voor uh, Utrecht. En ik zei dus op het moment dat uh, Willem II even met een mannetje minder speelde. Want uh, Frans Sol het bloed gutste werkelijk waar uit zijn uh, uh, denk ik rechter wenkbrauw. Dat wil natuurlijk wel bloeden. En zeker met die regen er nog bij. Ja, het stroomde echt uh, volledig langs zijn gezicht. Hij moest even naar de kant. Moest gehecht worden. Ging zelfs de kleedkamer even in. En uh, die overtalsituatie dus volledig goed benut door Utrecht. Dat ook nu weer aanvalt met Labiat in het strafschopgebied. Hij wordt van de bal gelopen door uh, Heerkens. Maar Willem II heeft het. Ontzettend moeilijk met Utrecht. Dat gewoon uitstekend speelt vanavond. En ook nu weer snel de bal heroverd met Kleiber aan de rechterkant. Die geeft de bal terug. Komt die bal voor. Staat daar Labiat. Die wil koppen. Kopt ook wel. Klieg is het trouwens die het doet. Maar ja, die kan die bal geen enkele richting geven. En dan komt die eenvoudig in de handen van Wellenreuter. En kan Willem 2 proberen om na 33 minuten wat te gaan doen aan die 0-2 achterstand. De bal is bij Latsman, centrale verdediger van beroep. Hij geeft een lange bal naar Frans Sol. Die beukt tegen Willem Jansen aan. Maar nou, dat doet hij goed, want hij gaat er mee vandoor met de bal. Frans Sol gaat richting de achterlijn. Willem Jansen zet een sprint in en achterhaalt de Spanjaard. Maar Willem 2 blijft in balbezit met Chirivella. Oh, die levert de bal dan zomaar in. Kan Utrecht komen met Strieder naar Labiat. En dan weer een duel gewonnen door Willem 2. Het is een levendige wedstrijd in Tilburg, waarin twee keer gescoord is. Twee keer door Utrecht. Het staat na 35 minuten 0-2. Fortuna tegen. PKC De halve finale van de playoffs. Edwin P. Komt een derde duel? Er komt zeker een derde duel. Want het verschil is 11 in het voordeel van PKC. Die hadden natuurlijk wel iets recht te zetten... na het verlies van vorige week zaterdag. Die 24-23 in eigen huis. Maar vanavond gaat het wel heel erg makkelijk. En dat is mede te danken aan het vooral slechte spel van Fortuna. Want die kunnen vandaag echt niet brengen wat ze vorige week wel konden. Heel veel mislukt eigenlijk alles... En Rijgersberg onder de korf ook met een hoofd. Eigenlijk de hele tweede helft al. Want het leek misschien even wat kleiner te worden dat gaatje. Maar toen gaf PKC er wat gas. Ja, en toen was het eigenlijk gedaan. En ze spelen om niks. En het wordt ook een beetje arrogant aan de kant van PKC zelfs. De balletjes worden wat simpeler, makkelijker en uh, vivoler ook vooral. En dan gaan ze er ook wel eens naast de korf. Maar het verschil is al elf. En het is vooral te danken aan de scorende vrouwen aan kant van PKC. Want al tien doelpunten werden er gescoord door de vrouwen aan groen-witte kant. Terwijl bij Fortuna maar één doelpunt gescoord werd vanavond door een vrouw. Door Claire van Oosten. Dus de, de vrouwen geven vanavond de, de, de doorslag. Zo lijkt het voorlopig. Nog een minuut of 6-7 te spelen in Delft. Een stand van 14 voor Fortuna. En 25 voor PKC. Rachna Niemeijer in Eindhoven. Het is de 4-1 van PSV Een minuut 10 voor tijd. Goede actie van Steven Bergwijn. Goed op de linkerkant. Goed op snelheid. Langs een mannetje. En hij is de aangever. En dan denk ik want het gaat heel snel. Dat het uiteindelijk de, de jongen is die die bal achter Bertrams krijgt. Nog eens kijken. Want hij komt naar binnen toe. Nee, het is weer een eigen treffer. Het is een eigen treffer van Karel Metz. Want die haalt de bal zeg maar weg voor de spits van PSV. Anders was die er vermoedelijk wat tegenaan gelopen. Maar nu wordt Metz gepasseerd door Karel. Uh, Metz. Passeert Bertrams. En dat is uh, dat tweede eigen doelpunt. en dat eerder dus Sadiq al uh, voor NAC wist binnen te werken. Zo staat het uh, 4-1 bij PSV tegen NAC in de slotfase. We spelen nog 9 minuten exact. Goede actie van Bergwijn die meteen wordt bedankt voor bewezen diensten. Hij gaat uh, eruit en dat was van Pereiro... Gaat toch wat uh, minuten maken. Goed, PSV dus weer een stapje dichter bij het uh, kampioenschap. ADO tegen AZ. Het is uh, bij vlagen genieten geblazen van dit AZ. De spelvreugde die straalt er ook aan alle kanten vanaf. Ongelooflijk. gelooflijk, zei het voor de wedstrijd al. De best voetballende ploeg in de Eredivisie. Dat durf ik echt wel te zeggen. Oké, okay, wat moeite tegen de topclubs. Om dan ook dat goede spel te laten zien. Maar zoals er vanavond ook weer gevoetbald wordt. En dan kun je zeggen, ADO is niet goed. Ik vind ADO helemaal niet zo slecht. Maar het positiespel van AZ is geweldig om naar te kijken. Met toptalenten zoals Koopmeiners en Til. Dat zijn grote talenten die het heel ver gaan schoppen. Nu mag ADO gaan gooien. Moet hoognodig iets gaan doen in de aanval. Want staan 2-0 achter tegen AZ. Als Valkenburg de bal heeft. Bal voor het doel. Wordt weggewerkt door Hatsidiakos. Wordt opgevangen door Mieu. Maar dan is het een beetje wild wegtrappen van Mitiu. Wordt opgevangen door Canon. Maar wat een prachtige doelpunt hebben we weer gezien. 1-0 door eh, Weghorst. 2-0 Idrissi. En Ado wordt thuis dus eh, eventjes eh, op de feiten gedrukt. Dat dit gewoon een veel betere ploeg is dan Ado. En Ado doet het toch niet slecht met de achtste plaats. Maar eh, vergeet niet dat AZ maar 5 eh, punten achter Ajax staat met deze overwinning, want daar ga ik wel een klein beetje van uit. Uh, de wedstrijd is nog langer, daar niet van. Dan komen ze toch op twee punten van Dus ah, Nu de bal voor het doel, daar is Bizot. Goed uit zijn doel komend, wel meteen meegevend aan uh, Jahan Baks. En die gaat eens dus om zich heen kijken, wie loopt er mee? Swenson, de rechtsback, uitstekende voetballer. Een opkomende rechtsback die ook zijn verdedigende taken niet schuwt. Wat heet, daar is hij ook voor aangenomen. Maar je ziet vaak uh, backs die uh, dan wel heel hard naar voren kunnen lopen... maar die kunnen verdedigen. Nou, Deze Swenson kan beide en aanvallen en verdedigen. En dat uh, doet hij goed. Nu is de bal wel over de zijlijn gegaan aan de andere kant van het veld. Mag ADO gaan gooien. Is dat ADO ook achter na 37, na bijna 37 minuten gespeeld te hebben. ADO AZ 0-2. En er meest opmerkelijke uitslag uh, tot nu dan. Uh, die uh, kunnen we toch wel halen uit uh, Arnhem. Waar Vitesse thuis uh, verloor. Uh, Degradatiekandidaat Rode JC die gingen daar met de punten aan de haal. team van uh, Robert Modenaar versloeg Vitesse met maar liefst 3-0. Ja, hier doe je het voor uiteindelijk. Dit soort, uh, dit soort wedstrijden te mogen coachen, ja. Dit zijn gouden punten voor jullie natuurlijk. Ja, we hebben de punten behoorlijk nodig. En uh, ja, dat we die uh, meenemen, dat is op zich al uh, mooi. Maar dat we het op deze manier doen, dat, uh, dat geeft uh, de burger wel erg veel moed. Was de tweede helft uh, het beste rode wat je dit seizoen hebt gezien? Nou, ja, dat zit wel in de kopgroep, ja. ja. Hoe komt dat? Nou, ik vond... Wat is er gebeurd. Ja, nou goed. Ik vond dat er een, a, een, een aantal uh, gewoon goed waren. Ik vond dat Vitesse uh, zwak was. Uh, en hier en daar zat het ook een beetje mee. Uh, als het dreigde fout te gaan, dan, uh, dan uh, eindigde die toch bij ons. Nou, de, ik vind wel dat we ons uh, twee controlerende middenvelders daar uh, complimenten voor moeten geven. Die hebben echt uh, uh, goed werk uh, geleverd in die afdeling. Uh, maar ja, we zijn naar voetballen toegekomen. Uh, we hebben mooie doelpunten gemaakt. Ja, dat is ook, uh, mag je ook op konto schrijven van, uh, van de avondslinie. Uh, ja, goed, daar hebben we een hele hoop energie in, uh, in zitten. En uh, dat komt er vandaag gelukkig een keer uit. Je blijft van die laatste plaats weg met Paasen. Uh, Wederopstanding. <laughs> ja, toepasselijk. Mooi toch? Ja, ik uh, geniet er uh, met volle teugen van. Je reis terug. Ja, dankjewel. Ja, Robert Modena. hebben we dit uur ongeveer 1 minuut en 27 seconden interview. En uitgerekend in die 1.27 vallen twee doelpunten. Eerst maar eens even bij Jan Vincent van Zuiden. Want daar is de spanning terug bij Willem II, Utrecht. 2 Utrecht. 1-2 geworden. Een schitterende vrije trap van Tom Haaien. Van grote afstand. Maar hij krult die bal echt zo mooi in de kruising. Buiten bereik van Jensen. Die kan er echt niet bij. Die ziet die bal over zich heen vliegen. Prachtig doelpunt. Willem 2 dus terug in de wedstrijd. Er staat 1-2 in Tilburg. En dan in Eindhoven ook eentje. achterna. 5-1 voor PSV. Een minuut uh, geleden gemaakt die goal per hero. Een uh, paar tellen in het uh, veld. Gevonden bij PSV op de kop van het en Met een hele mooie, makkelijke voetbeweging. Ook uh, veegt hij de bal dan... Uh, Links voorbij de doelman van Nak, voorbij Bertrams. En dan staat het dus 5-1. Is de slachting misschien nog niet voorbij? Want weer een cornerbal valt gevaarlijk voor dat doel van Nak. Maar nu is er dus niemand die mee wil werken. Van Nak ook niet. En dus blijft het bij die 5-1. Want twee eigen doelpunten, ja, dat is zuur, een zure strafschop tegen. Ik denk wel dat het er eentje was hoor. Maar nou, je kon er wat tegenover zetten tegen de cijfers, de killercijfers op het scorebord. Maar ja, als je met 5-1 wint, moet je ook niet al te zuur zijn. Nak de ploeg die het geprobeerd heeft met een positieve spelopvatting. Een punt naar voren op het middenveld. Dat geldt eigenlijk niet voor PSV. Ja, en dan is het kwaliteitsverschil uiteindelijk toch te groot. En moeten ze nog oppassen dat het niet nog erger wordt bij NAC. Want 5-1, dat is al een behoorlijke afstraffing. Hoewel ze van tevoren niet zullen hebben gedacht dat ze hier zouden winnen. We spelen nog 3,5 minuut. Daar de Jong, de Jong, kopbal over het doel. Nee, blijft even naast het doel. Het blijft even bij die 5-1 hier. Willem 2 tegen uh, Utrecht. Spanning toch weer terug, uh, Jan-Vincent van Zuiden. Ja, en ik, uh, toch wel opmerkelijk. Die uitslag van PSV-NAC. Die tussenstand 5-1 komt hier op het scorebord. En dat wordt met gejuich ontvangen. Ook al sta je achter. Maar ja, als Breda achter staat, dan ben je blij in Tilburg. Zo werkt het blijkbaar. En uh, Tilburg, uh, Willem 2, dus moet in de achtervolging. En doet dat nu goed. Ze gaan weer in de aanval. Kwomen dus, uh, staat dus 2-1. Uh, nog wel voor Utrecht. Maar uh, Willem 2 uh, probeert om nog voor rust gelijk te maken. Jansen. Willem Jansen zit er tussen. Dus is Utrecht weer in uh, balbezoek. Het is echt een hele leuke wedstrijd. Want je denkt, nou ja, het wordt moeilijk voetballen met dat weer en met al die regen en die plassen op het veld. Maar het is gewoon hartstikke leuk om uh, naar te kijken vanavond. Het is nu Klieg namens Utrecht. Die geeft de bal het strafschopgebied in. Wordt eruit gekopt door Lewis. Opgevangen door Kleiber. En die levert hem dan in bij uh, de man van die mooie vrije trap, Tom Haaien. Geeft de bal uh, oh, die levert hem zo weer in bij uh, Kleiber. Dan mag Utrecht weer komen met Labiat. Labiat de topscorer van, uh, de, van Utrecht. Geeft de bal uh, naar uh, de rechterkant van het veld. Daar staat Klieg. Die wil die bal wel voorgeven, dat doet hij ook. En die bal, oh die blijft dan over twee, drie spelers vliegt hij van Willem 2 heen. Dan blijft hij daar hangen. En dan is er paniek, wordt die bal weggewerkt, weggeroeid uit het strafschopgebied. Uiteindelijk over de zijlijn door Latsman. Mag Utrecht natuurlijk gooien. Maar de fans van Willem 2 geloven er natuurlijk weer in. Na die aansluitingstreffer van Tom Haaien. Zijn eerste doelpunt past trouwens van dit seizoen. Tom Haaien, die, die ja, in het verleden ook nog bij AZ speelde. Weet toch wel te scoren, dat deed hij toch... Eerder dit, uh, eerder dit seizoen nog niet. In voorgaande seizoenen wel. Maar nu staat hij ook op het uh, scoreformulier. Tom Haaien maakt er 1-2 van. Het is uh, spannend hier in Tilburg. 1-2 tussen Willem II en Utrecht. Hoe spannend wordt het nog bij Fortuna tegen PKC. Korfbal, halffinale. Edwin. Nou, helemaal niet meer. Want uh, er zijn nog 10 seconden te spelen. En het verschil is maar liefst 12 in het voordeel van nee, PKC. Nee, gaan ze niet meer redden. Dat kan ik wel zeggen. Nee, nee, nee. Echt, uh, in het korfbal gebeuren wonderen. Maar niet deze wonderen. Terwijl er nog een schot op de rand van de korf wordt. En de supporters van PKC rennen het veld op naar Richard Kunst. Hun topscorer. En Leeuwenhoek, dat zijn toch de mensen die het vandaag hebben gedaan. En vooral ook de vrouwen aan Groenwitte. Kan niet vergeten, twaalf doelpunten kwamen er vanavond van de vrouwen van PKC. Zij maken echt wel het verschil. En vanavond het, uiteindelijk de uitslag wordt 16.28 in het voordeel van PKC. Dus komt er dinsdagavond om half negen in Papendrecht een derde duel voor de finale in de Ziggo Dome van volgende week zaterdag. Dan opnieuw dus PKC tegen Fortuna. En die, die kijkt naar Ado tegen AZ. Je zou zeggen, net als bij die andere wedstrijd, dus Willem 2. Oh, we gaan naar Jan Vincent. Wat is er gebeurd? Want het is 2-2. Willem 2 komt nog voor de rust terug. Het is de Tsimikas die hem maakt. Het is een prachtig doelpunt opnieuw. Het is de vierde goal van deze wedstrijd. Het staat 2-2. En alle vierde goals zijn echt de moeite waard om terug te kijken. Nu is het de linksback van Willem 2. Tsimikas die mee naar voren is gekomen. Hij wordt aangespeeld. Hij gaat zelf de actie aan. Gaat de 1-2 aan. Met Elmo Liefting, daar gaat die bal de lucht in. En met een ha soort halve omhaal schiet hij die bal over Jensen heen. Het is uh, een prachtig doelpunt. Kostas Tsimikas maakt de 2-2 bij Willem II tegen Utrecht. En die, bij jou. Ja, nou Robert, jouw vraag kan ik meteen beantwoorden ja, hoor. 3-0 voor AZ. En nu is het weer Ali Reze. Jahan Baks, die uh, topscorer is van AZ. Want hij maakt zijn veertiende. Nadat eerder uh, Weghorst zijn dertiende maakte... is het nu Jahan die uh, zijn veertiende maakt. Maar wel volgens mij de tweede assist van uh, Wout Weghorst. Het is weer een uitstekende goal hoor. Goed voor zijn man gekomen. Het is uh, Jahan Baks en Weghorst die vlak voor die goal even aan het overleggen zijn. Hoe zullen we het doen? Want we hebben een hoekschop vanaf de rechterkant. En dan uh, maakt Weghorst zich uh, vrij. En die loopt naar de eerste paal. En dan is dat uitstekend, want dan is er ruimte voor Jaan En die kan hem met zijn rechter binnen tikken. De hoekschop van Koopmeiners Het doelpunt van Jaan 3-0 AZ leidt tegen Ado. Ja, en net op het moment dat ik wilde zeggen... Als Ado er eentje inprikt. Kijk maar, nu wil dan twee kan het alle kanten op gaan. Maar uh, goed, zover komt het dus niet. PSV weer een stapje dichter bij het kampioenschap, Ragnar. Absoluut, het staat 5-1 tegen NAC. Dat zijn aan het einde van de rit duidelijke cijfers voor PSV. Dat naar 74 punten gaat. Dan uh, moet Ajax morgen maar eens kijken of het uh, dat gat op 7 punten kan houden. Ajax naar Groningen morgenmiddag op uh, zondagmiddag. Ja, dat... Uh... PSV zal de komende wedstrijden, ja, daarin zal het bepaald gaan worden. AZ-PSV, PSV-Ajax. Ze moeten nog naar Den Haag toe. Ja, gaat PSV nog misstappen maken of doet het dat niet? Vandaag was niet de verwachting en die verwachting komt. Aan het einde van de rit ook uit. We spelen nog een paar tellen in Eindhoven. Nog wel wat ballen gezien in de richting van het doel van Bertrams. Maar niet heel gevaarlijk. Maar 5-1 dat is voor PSV ook wel genoeg. PSV heeft Rosario en Rigo. Nog binnen de lijnen gebracht. En uh, Paolo Fernandes uh, aan de rechterkant voor Nak nog een keertje. Het is uh, vloed. Gleed zojuist nog uit, uh, uit de oud PSV. Er. Dat kwam om op wat uh, hoongelag van het PSV-publiek uh, te staan. NAC met een bal in de richting van El Alucci. Is niet uh, te belopen die uh, paas van uh, Pablo Mari. De bal is uh, te hard en gaat bij PSV over uh, de achterlijn heen. 5-1. PSV wint. Want het is afgelopen, zegt Paul van Boekel. Hij heeft één ding niet gezien vandaag. En dat was die staande beweging van Lozano. Na het gehaddebar een beetje met Pablo Mari. Ik ben benieuwd wat we daar nog van gaan horen. Dat is heel dom geweest van de Mexicaan. Hij komt er vandaag mee weg, maar de vraag is of daar een onderzoek, een vooronderzoek gaat plaatsvinden. Twee keer had NAC bij 1-0 achter en bij 2-1 achterop de mogelijkheid om gelijk te maken. Maar PSV is uiteindelijk toch veel te sterk voor NAC. 5-1 in het Stadion. Uren 2 heeft Utrecht, daar uit het rust. 2-2, kunnen we nog even naar de slotfase van Andy bij ADO tegen AZ. Nou, bijna 4-0 en bijna 5-0. Nou, het is nog 3-0. Twee grote kansen daarna nog gezien voor AZ. Dat werkelijk veel en veel sterker is dan ADO. En gewoon heel... Heel goed voetbal. Het is net alsof AZ met 13 man staat tegen 11 van ADO. Want op het veld je ziet heel veel bewegingen. En bij ADO raken ze totaal de kluts kwijt. Uh, uh, Immers bijvoorbeeld die alleen maar heeft lopen mekkeren. En daarvoor ook terecht de gele kaart kreeg van uh, Kuipers. Die goed fluit in de eerste helft. En AZ voetbalt heel goed. Want door Weghorst, Idrissi en Jaanbax. Want het is ondertussen rust. Staat het bij rust al bij ADO AZ 0-3. minuten over half tien. Dat is een mooie tijd om even over hockey te gaan praten. In de Euro Hockey League is vanavond ook het laatste duel... in de achtste finales gespeeld. Daarin nam Bloemendaal het op tegen het Belgische Dragons... Philip Koken, jij hebt dat ook gevolgd, vanzelfsprekend? Jij volgt alles, hè? Wat hockey betreft. En zeker wat de Euro Hockey League ja, betreft. Dragon, hè? Moet je zeggen, dragon. Oh ja, natuurlijk. Ja, dragon. Ja, dat, ja. uh, okay. dat zijn Franstalige Vlamingen. En die komen uit Brasgaat. Juist. Dankjewel voor de correctie. Uh, <lacht> heeft uh, Bloemendaal schoon Bloemendaal, toch? Uh, moet ik even over nadenken. <lacht> ja. Ja. Hebben ze zich geplaatst voor de, voor de kwartfinale? Dat is eigenlijk de kern van de vraag. Ja, het zou een bijzonder spannende ontmoeting worden. Uh, want Dragon is de beste ploeg van uh, België. Die hadden zich al maandenlang gefocust op deze ontmoeting tegen Bloemendaal. Maar het werd voor de Belgen één grote deceptie. Uh, ze begonnen wel goed, waren beter het eerste kwart. Maar dat Bloemendaal op de counter uh, de eerste goal maakte via Jamie Dwyer... Ja, counter ze er eigenlijk door. Het was, het was counterhockey... Ja, met een, met een griffel. Het was zo mooi om te zien hoe Dragon zich iedere keer vastliep. En hup, daar kwamen die Bloemendaals er weer op snelheid uit. Tik, tik, tik. En hij lag er aan de andere kant weer in. Daarna volgden er nog drie goals van Bovendeert. En eigenlijk ja, voelden de Belgische kampioenen want dat zijn ze, voelden zich een beetje vernederd. En dus stond een aflopend score op het bord van 8-0 voor Bloemendaal. Want vier veldgoals, dat is in dit Eurohockey League toernooi dan 8-0 Nieuwe regels, u weet wel. Ja. Uh, eerder vandaag uh, speelde de, de thuispellende Rotterdam... tegen de Duitse Mannheim. Wat een bizar duel was dat, zeg. Ja, dat was de wedstrijd van de dag. En uh, het is echt een wonder dat Rotterdam die gewonnen heeft. Want ja, ze gaan wel verder. Maar ja, de Mannheimer hockeyclub, uh, Duits kampioen... Ja, die waren ver uit de betere, drie kwarten lang... Um, of uh, Rotterdam in dit geval had heel veel balbezit, maar ze hadden geen overwicht... ze konden geen kansen creëren en die Duitsers waren eigenlijk superieur in hun tactiek... en ze kwamen ook tot kansen. Ze maakten ook twee veldgoals, kwamen dus met 4-0 voor... en pas zeven minuten voor tijd viel daar, meer of meer toevallig... een mooie actie van uh, Tjep Hoedemaker's viel daar de 2-1... En opeens werden die Duitsers onrustig... en werd het anderhalf minuut voor tijd ook nog... ja, 2-2, 4-4, ze tellen het dubbel, ik kan er nog steeds niet aan wennen. Uh -huh. En werd het ook nog shoot-outs. En daarin miste Rotterdam de eerste shoot-out. En kon, de, kon Mannheim het uitmaken. En dat uh -huh. gebeurde niet. Weer langs de rand van de afgrond en weer redden Rotterdam het. En uiteindelijk wonnen ze die shoot-out-serie. Het was een... Ongekend resultaat, niet de beste ploeg won, maar wel de ploeg die, ja, die, die het ontzettend graag wilde voor eigen publiek. Want het was een fantastisch sfeertje daar. 6500 man daar bij elkaar gepropt. Dat is uniek voor Eurohockey League. Goed, nou, uh, morgen gaat het er nog verder hè, met die uh, kwartfinales. finales. Wat, wat mogen we nog verwachten? Want we krijgen nog uh, Kampong, Rotterdam, Bloemendaal. Ja, drie Nederlandse clubs bij de laatste acht... Dat is wel eens eerder gebeurd. Maar er zijn nog nooit drie Nederlandse clubs... die zich bij de laatste vier hebben geplaatst. Dat zou nu wel eens een keertje kunnen voorkomen. Nou, morgen hebben we dan de eerste Nederlandse club in actie. Dat is dan Kampong tegen een andere goede Belgische club. De Rassing club de Bruxelles. Die hebben ze niet zomaar gewonnen. Bij die Belgische club speelt bijvoorbeeld Tom Boon. Wel bekend ook in Nederland. Strafkoor naar Calonne, België. Die morgen om drie uur. En dan hebben we maandag, tweede paasdag... Bloemendaal, een makkelijke kwartfinale echt tegen een uh, Franse club uit Parijs. Dat mag geen enkel probleem zijn voor Bloemendaal. Wel wordt het weer een probleem voor Rotterdam. Die spelen andermaal tegen een Duitse club. Oelenhorst-Mulheim, dat is echt weer zo'n 50-50 duel. Daar zal Rotterdam het niet makkelijk krijgen. Maar het is dus mogelijk voor het eerst in de geschiedenis van de Hockey League... drie Nederlandse clubs bij de laatste vier. Ja. Nou, we, we zijn heel benieuwd. Wanneer is dan het finale weekend? Wanneer wordt het dan duidelijk? Uh, nou, de verwachting winnen? is dat Bloemendaal die kwartfinale gaat winnen. Dan mag Bloemendaal ook dat eindtoernooi uh, gaan organiseren. Want die hadden zich kandidaat gesteld samen met de Dragons. Dus dat zou of naar Braschaat gaan of naar Bloemendaal. Nou, dat onder ons is dus vandaag gewonnen door Bloemendaal. Dus die zullen dat gaan organiseren. Dat is dan in het laatste weekend van mei, 26, 27 mei... En daar zou dan Bloemendaal gastheer zijn. Ja, misschien wel voor andere Nederlandse clubs... en misschien, denk ik, een Spaanse club erbij, Polo. Ja, ja. Goed. Nou, we wachten het af. We zijn er helemaal bij. Dankjewel uh, voor nu. Gaat de focus weer op het voetballen. Vitesse tegen Rode C. 0-3. Hebben we het al een beetje over gehad. Bij de rust een 0-1. Is toch wel sensationeel. Uh, Shaheen twee keer. en Jai uh, maakte de 2-0 tussen die twee goals in. Ook nog eventjes. Een degradatiekandidaat die wint met 3-0 van Vitesse van het team van Henk Frezer. Je probeert wel natuurlijk verklaringen te zoeken en redenen te zoeken. Maar ik denk dat het vandaag goedkoop zou zijn. Ik kan best wel wat redenen verzinnen als je die wilt horen. Maar pff, nee, het waren, als je uiteindelijk gaat kijken dan was het er uh, misschien één, misschien maximaal twee... die de energie brachten en die de lef toonden. Uh, en, en de rest uh, bleven met z'n allen bleven onder de maat. Het is een terugkerend probleem eigenlijk al het hele seizoen geweest. Wedstrijden goed, weer, weer minder goed. Moeilijk om dat eruit te krijgen. Ja, kijk, je hebt in je groep heb je... Daar kan je hulp in krijgen hè, als trainer zijnde... van mensen die, uh, die uh, niet de middenmootmentaliteit hebben. En uh, daar had je vorig jaar een aantal spelers met Nakamba, Wolfswinkel. Uh, je had ook een aantal mensen die vooral kwaliteiten aan de bal hadden... maar die wel de drive hadden. Uh, dus dat helpt wel een beetje. In principe heb je die ook in deze ploeg. Maar het is duidelijk dat, uh, dat dit seizoen dat vooral tegen de topploegen is. En de uh, ploegen waar we uh, misschien ja, onbewust denken van... Uh, ja, dat doen we wel even. Ja, dan daar lopen we vaak tegen dit soort wedstrijden aan. En kijk, uiteindelijk, op een gegeven moment... dan weet je, dan wordt het moeilijk, gaat het tegenzitten... En dan durft niemand meer initiatief te nemen. Kijk, en daarom, als ik er eentje moet noemen... dan is het Navarone voor, die heeft keihard gewerkt. Maar die heeft ook als een van de weinige initiatief genomen. Ik denk, als je je gaat verstoppen uh, in een teamsport... ja, dan... Uh, vandaag was het gewoon te veel om, om... In de rust had je, denk ik, uh, acht, negen man kunnen wisselen. Nou, dat geeft al aan dat het uh, lastig is in die keuzes maken. Want uh, in principe zaten er een paar achterin die ik had willen wisselen. Maar ja, dan kan je niks doen meer aanvallend. En ik moest maar tafs... Verwachten ook zelfs buitenink brengen. Het uh, was een aanvallende wissel in de hoop op. Hè, en dan komt de 2-3-0 van Rode eroverheen. Ja, het bizarre is dat uh, je gaat met drie verdedigers spelen. En juist tijdens dat gebeuren uh, loopt Kara zo ver naar voren. Ja, dan staat, staan er eigenlijk maar twee. Maar goed, nogmaals, je kan naar die momenten gaan kijken. Uh, eigenlijk was het de hele wedstrijd al zo. Dus. Uh, hoe krijg je die knop om? Want is het een wake-up call, ook voor, om de playoffs veilig te stellen? Want eh, ja, er moet wel weer wat gebeuren. Ja, nou ja. Kijk, een voordeel is, is dat ze hebben laten zien... Dat, ze dramatisch, of dat we dramatisch spelen voor de beker uitwinnen bij Ajax. Dat we dramatisch spelen voorafgaande aan de Feyenoordwester. Dat we dramatisch spelen voorafgaande aan de thuiswedstrijd van Ajax. Dus ik heb altijd gehoord dat elk nadeel heeft zijn voordeel. Dus in dit geval moet ik gaan kijken... dat we de volgende wedstrijd er weer kunnen gaan staan. Maar goed, dat blijft die middenmootmentaliteit en dat, dat blijft heel storend. Henk Vreese was dat, de trainer van Vitesse. En dan Pek Zwolle, dat won met 2-0 van Sparta na een ruststand van 1-0. De 2-0 van Pasjicek en de 1-0 van Moktar. Een heel snel doelpunt. Het was alweer een tijdje geleden dat uh, Zwolle drie punten pakte. De van Moktar is dat ze niet als team hebben gespeeld. We waren wel een team, alleen het geloof gewoon uh, in elkaar... Uh, dat, dat... Ja, dat vertrouwen, dat ebt dat gewoon langzaam aan weg als je geen, geen resultaten boekt. En, uh, dan zie je dat er uh, ja, wat, wat onrust komt binnen, binnen het team. Maar uh, we zijn gelukkig wel dicht bij elkaar gebleven. En uh, blijven voetballen, blijven doen waar we goed in zijn. En uh, we hebben het vandaag uh, goed uh, kunnen omzetten. De wedstrijd kon niet beter beginnen voor jullie? Nee, klopt. Ik heb uh, volgens mij uh, wel vaker uh, heel vroeg gescoord. Ja, dus dat is wel uh, lekker voor het team ook, uh, dat geeft vertrouwen. En uh, van, uh, van daaruit kunnen we lekker, uh, lekker doorvoetballen. Was een schitterende voorzet van je naamgenoot Younes? Ja, ik heb trainingen wel vaak over gehad. Uh, dat hij uh, moet voorgeven, uh, terug, terug uh, trok voorzet. En uh, ja, gelukkig uh, stond ik uh, op de juiste positie en uh, kon ik hem binnenkoppen. Ja, dan kom je op 1-0. Dan zou je zeggen dat uh, moet veel vertrouwen geven. Dan trekken jullie de lijn een minuutje of tien door. Maar daarna zakten jullie toch best wel weer ver terug. Um, ja, je kan niet de uh, uh, hele wedstrijd druk blijven zetten en uh, vol gas gaan. Dus er zijn ook fases dat je even bij elkaar moet blijven en uh, niet veel moet weggeven. Ik uh, denk dat we dat uh, gewoon goed hebben gedaan. We hebben weinig weggeven. De kans die zij hebben gekregen die, uh, komt eigenlijk meer door onze eigen toedoen. Uh, dat we wat slordigheden hadden. Maar dat waren toch wel twee behoorlijk dik hoor. Ja, maar wat ik zeg, door onze eigen fouten. Dat is niet zo dat zij uh, die zelf veel goed hebben gecreëerd. Dus uh, dat, daarin moeten we gewoon scherp blijven en, uh, ja, en eigenlijk geen kans geven om uh, terug de wedstrijd in te komen. Maar ja, die 2-0, uh, dat was een lekker cadeautje. Ja, maar we hadden hem ook al veel eerder kunnen maken. We hebben zoveel kansen gecreëerd. Uh, ik denk als je uh, naar de kansverhouding gaat kijken dat we ja, gewoon de bovenliggende partij vandaag waren... en uh, zoveel kansen hebben gecreëerd. Alleen ja, uh, als het dan even zo'n geluk in moet, dan zijn uh, ze zo. Trump. En uh, Dreamer, tweede helft begonnen bij Willem II FC Utrecht. Jan Vincent? Ja, drie minuten onderweg in de tweede helft. Het staat 2-2. Utrecht kwam met 2-0 voor. Er leek geen foutje aan de lucht. Maar Willem 2 richtte zich op, herstelde zich... en uh, zorgde nog voorrust voor 2-2. Voor twee twee, twee doelpunten in de laatste vijf minuten. En uh, dus kan het alle kanten op in deze wedstrijd... die ondanks het uh, slechte weer aantrekkelijk is om... Uh, ja, beide ploegen laten zich niet van de wijs brengen door, dat, uh, weer door die regen, want dat komt nog steeds met bakken naar beneden in Tilburg. Maar uh, er wordt gewoon goed gevoetbald. Nu is Willem 2 in balbezit. Latschman achterin geeft hem terug aan Wellen Reuter, de doelman. Die staat daar omdat Branderhorst geblesseerd is geraakt. De jonge doelman van Willem 2 raakt geblesseerd tegen PSV in die mooie 5-0 zege. Maar ja, de rest van het seizoen uitgeschakeld, er dus staat Wellen Reuter daar. Willem 2 zoekt de aanval via Elhan Kouri. Maar het wordt dichtgelopen, het gat door uh, Ramon Leeuwen. En uiteindelijk schiet hij de bal via Han Koury over de achterlijn. Dat betekent dat we een doeltrap krijgen. Geen wissels aan beide kanten eh, niet. Want eh, ja, ik denk dat beide trainers wel tevreden waren. Robbermond aan de kant van Willem II. Jean-Paul de Jong aan de kant van Utrecht. Want ja, ze spelen allebei eh, goed. En eh, dan is er geen reden om te wisselen. Ook niemand nog die warm loopt. Eh, aan, de, oh ja, aan, aan de achterlijn lopen ze warm. Want aan de zijlijn daar is het echt een grote modderpoel geworden. Waar eh, de assistent scheidsrechter doorheen moet ploegen. Doeltrap komt nu van Jensen, wordt opgevangen op het middenveld door Emmanuel Welsen. Die eh, erg sterk speelt in het eh, namens Utrecht. Dan Sol, Sol, ja, schitterend doelpunt Frans Sol. Ongelooflijk, het is 3-2 voor Willem 2 Na vijf minuten in de tweede helft. Het is een bal vanaf het middenveld, wordt opgepikt bij Willem 2 Dan staat Frans Sol daar, die ziet dat doelman Jensen te ver uit zijn doel staat. En op de rand van het strafschopgebied schiet Sol die bal over Jensen heen. Dat is nummer 15 van dit seizoen. En omdat Lozano vanavond niet gescoord heeft, is Frans Sol nu alleen topscorer in de Eredivisie. De Spanjaard met zijn 15e doelpunt. Schitterende goal. 3-2. Willem II tegen Utrecht. Nou, wat een uh, ontknoping. Nou, voor een ontknoping is. Wat een ontwikkeling, en zo moet ik het zeggen. Zie ik bij Ado het nog niet gebeuren, Henny. Nee, uh, ADO zal blij zijn dat ze al uh, 39 punten hebben. Want al die uh, staartploegen die aan het winnen zijn... dat uh, maakt het alleen nog maar uh, leuker en interessanter. Want ik denk dat uh, NAC nu ook weer naar beneden moet kijken. Maar dat terzijde. 3-0 staat AZ voor. Ja, en Baks maakte dus een 14. Dat was dus heel even mede-topscore. Maar omdat Frans Sol scoort... Uh, is dat zijn vijftiende. En dus uh, wil Jan Baks waarschijnlijk best nog wel een paar doelpunten erbij maken. Overigens, even over de Baks, is het is natuurlijk een prachtig verhaal. Uh, 14 doelpunten, 10 assists. De laatste aanzetter die dat deed, dus in de dubbele cijfers, zowel doelpunten als assists, was. Elf jaar geleden. Maarten Martens keer die nog. Dat is toch was ook zo'n heerlijke voetballer. In een topteam van AZ. En AZ heeft weer een topteam met de jeugd. Met Koopmijners. Met uh, Til. En natuurlijk die Spits uh, weghorst. En twee uitstekende buitenspelers. Met Idrissi en Jahan Baks. Uh, Balbezit nu heel even voor Ado. Met uh, Immers die de bal heel wild wegtrapt over de zijlijn. En dan mag AZ weer gaan uh, gooien. Uh, wel een tegenvaller voor Ado. Dat uh, Eboei uh, vervangen moet worden. Die is... Uh, Geblesseerd geraakt en Elson Hooy, ik noemde hem al, speler van Curaçao, heeft tegen Bolivia gespeeld. En gaf de assist op de een, uh, het enige doelpunt van Curaçao in de 1-1 tegen Bolivia. Is in het uh, team gekomen. Balbezit voor AZ. Voor Svensson Aan de rechterkant probeert hij til te breken, Lukt niet, bal gaat over de zijlijn. En dus mag Ado gaan gooien. Waar Ado kijkt tegen een onmogelijke achterstand aan. 0-3. Pek tegen Sparta. Ik heb het al gememoreerd. Weer 2-0 na Rusland van 1-0. Sparta heeft natuurlijk alle punten nodig. Dat hoorden we net al van Dick advocaten ook. Maar stond na 68 seconden al achter. Volgens Sparta verdediger Sander Fischer... begonnen ze gewoon te laat aan het duel. Ja, dan staan we eigenlijk gewoon te slapen met z'n allen. En uh, staan we veel te snel met 1-0 achter. Dan uh, krijgen we een nog een grote kans. En, uh, daarna trekken we het wel een klein beetje recht. en komen we wat beter in de wedstrijd. Hebben we zelfs nog een aantal uh, ja, goede kansen eigenlijk. Uh, twee keer rebound met Michiel. Uh, Thomas uh, die mag ik binnen kon lopen. Nog dat schot. Uh, ja Dan moet je eigenlijk ook gewoon sowieso één keer scoren. En, uh, ja goed, neem niet weg... Uh, dat, dat, dat Zwolle natuurlijk gewoon een gevaarlijke ploeg blijft. Alleen uh, ja, moet je het eigenlijk bij rust gelijk trekken... ondanks het slechte begin. Dat doe je niet. Ja, de tweede helft uh, probeert het wel, maar dat, uh, dat was eigenlijk uh, niet goed genoeg. Je haalt jezelf helemaal uit de wedstrijd met dat, uh, dat incident bij de 2-0. Wat gaat daar allemaal wel niet mis? Ja, nou ja, goed. Meer kunnen we er niet van maken. Het is gewoon een verkeerde inspelbal. Hij wil hem uh, naar links spelen en hij speelt hem in de voeten van... de van de, van de spits. En uh, ja, dat wordt de 2-0. En uh, daarna is het eigenlijk, uh, ja, willen, we, willen we het nog wel proberen. Alleen zie je eigenlijk dat hun er, uh, ja, ondanks dat we, dat we druk proberen te zetten... er redelijk makkelijk onderuit komen. En uh, kunnen we niet echt gevaarlijke kansen meer creëren. Uh, nog een paar keer een bal, dat die er dan niet goed, uh, niet goed achter wordt gelegd... bij die voorzet. En uh, bij het speldoelpunt, één, twee keer zo'n moment. Uh, uh, ja, uh, de tweede helft hebben we gewoon te weinig gecreëerd zelf. Het leek ook alsof het geloof weg was, zeker na die 2-0. Was dat ook het geval? Had je dat gevoel in het veld? Uh, nou ja, goed, dat is iets wat natuurlijk niet mag. En, uh, uh, af en toe had ik wel het gevoel van, uh, kom we uh, moeten doorgaan, doorgaan, doorgaan, blijven gaan. En uh, ja, het was, uh, het was al met al niet goed genoeg vandaag. En uh, wij hadden... Uh, ja, we hadden het niet zo, uh, zo gehoopt en niet zo bedacht van tevoren. En, uh, vandaar dat we toch wel teleurgesteld zijn. Van de was dat van uh, Sparta. Dan Willem 2 tegen de FC Utrecht. Wat een spectaculaire ontwikkeling. 0-2 Utrecht, niks aan de hand. 1-2, 2-2 en nu zelfs de 3-2 door Frans Sol. Mooie goal trouwens. Ze zijn allemaal mooie goals. Ja, alle vijf. Echt alle ja. vijf goede, uitstekende goals. En het is uh, ja, echt een waar spektakelstuk in de regen in Tilburg. Want uh, ja, het is gewoon echt prachtig hoe beide ploegen voetballen. En uh, ja, dan door die regen, onlangs die regen. En dan uh, toch zulke doelpunten van grote schoonheid. Frans Sol, dus zijn vijftiende van dit seizoen. Hij evenaart daarmee uh, Manuel Sanchez Torres. Die was in de jaren tachtig um, de speler van Twente. De eerste speler die 15 doelpunten maakte in één seizoen in de Eredivisie. Nou, Frans Sol heeft hem nu geëvenaard. Want die maakt er ook 15 in één seizoen voor Willem II. En hij is dus topscorer. Het zou een unicum zijn dat Willem II de topscorer van de Eredivisie levert. Het is natuurlijk hierna nog vijf wedstrijden. Dus het uh, duurt nog even. Maar het zou maar zo kunnen dat Frans Sol het uh, ja, huzarenstukje levert... Want uh, ja, 15 goals in één seizoen. Dat is uh, natuurlijk schitterend voor Frans Sol. En wat een verhaal voor hem. Want wat een seizoen had hij. Er werd uh, teelbalkanker bij hem ontdekt. Hij was er even uit. Hij moest geopereerd worden. En dat is allemaal goed gekomen. En hij staat er weer. En nu is hij topscorer van de Eredivisie. Nou, noem dat een uh, achtbaan voor uh, Frans Sol dit seizoen. Utrecht moet dus nu wat doen. Want uh, Utrecht is toch nog steeds de nummer vier in de Eredivisie. En die staat nu ineens met uh, 3-2 achter bij Willem II. Dat 14e staat. Utrecht zal moeten, maar het moet vechten. En dat doet uh, Willem II voorlopig beter. met het balbezit voor Willem 2 op het middenveld. Maar Klieg zit er tussen. Dan zit Rienstra er alweer tussen. Want Willem 2 is uitstekend begonnen hoor aan deze tweede helft. Waar nu Rienstra de bal speelt naar Haaien. Die draait zichzelf vrij. Maar het lukt allemaal net niet. Het is heel druk daar op het middenveld. Nu ligt de ruimte bij Utrecht. Bij Kerk. Kerk richting de achterlijn. Kan hij tot een schot komen? Girano Kerk trekt naar binnen toe. Legt hem terug naar Strieder. Die moet even uitwijken dan. Die gaat het strafschopgebied dan uit. Gaat hij naar Van der Marel. Het is een leuke wedstrijd. 10 minuten onderweg in de tweede helft. Het staat 3-2 voor Willem 2 tegen Utrecht. Nou, ga niet weg, want er gaat nog genoeg gebeuren daar in Tilburg. Zo zegt mijn gevoel. Pek tegen Sparta 2-0. Vitesse tegen Rodi 1 0-3. PSV tegen NAC Breda 5-1. Aro tegen AZ tussenstand 0-3. En Willem 2 tegen FC Utrecht tussenstand 3-2. Trouwens, Sevilla Barcelona tussenstand 2-0.